Morgen weinig verandering, vrijdag droog, zonnig 21 graden en in het weekend opnieuw wisselvallig. Dit was het nms Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen 1brug en de Knoopend 3 kilometer. En richting Amsterdam staat tussen de knooppunt Diemen en Watergasmeer 4 kilometer. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen met aanhanger. A9 richting Diemen tussen Aalsmeer en Knoopend Holendrecht 6. Op de ring Amsterdam A10 tussen Geuzenveld en de Koentenol 6. En tussen nieuwe Meer en Knoopend Watergasmeer 10 kilometer. A16 Rotterdam naar Breda voor de Van Brinootbrug 3 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. A27 Utrecht naar Almere tussen Knoop het Lunetten en Beeltoven 5 kilometer. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen Knoop het en de Afriut 6. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afriut de Dolder de rechterreis ook dicht. Op de N15 Europort richting Rotterdam bij Spijkenisse 3 en de N247 Amsterdam Hoorn. In beide richtingen staan files van 4 kilometer bij Broek in Waterland. Richting Amsterdam is namelijk een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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, Sandvoort Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Nee,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 Middag. dit is CFM Zandvoort met een uurtje gezellige muziek. Gezellige muziek, omdat we aan het trainen oefenen zijn. Jolande verstegen en Don de Gribber, onder leiding van Daniel Leffert om uh, de knoppen te bedienen. Een cursus schuiven dus, uh, Jolande. Hè? Ja, zeker. Oké. Okay. U luisterde naar Joost Nuissel. Ik ben blij dat ik je uh, niet vergeten ben uit. 1975, zei hij. Ja, 36 16, jaar geleden. 36 jaar oude, gouden oude. Uh, we gaan weer luisteren naar uh, de volgende plaat. En dat uh, is uh, It's Raining Again, dat vonden we wel toepasselijk voor vandaag. Het is raining again. En helaas, bij de Tour de France uh, begint het ook steeds harder te regenen helaas, wat ik zie. Ze moeten nog 16,4 kilometer en de gele trui die heeft maar liefst al 52 seconden achterstand. Dus ze gaan, ik ben heel benieuwd hoe dat vanmiddag gaat worden. De volgende plaat, die is van, ik moet even spieken, van Neil Diamond. En het is natuurlijk ook die plaat die altijd onze eigen uh, kraanchauffeur, uh, hoe heet hij ook alweer... Uh, Lee Towers ook altijd zo graag zong. Dus hier komt hij. Niet Lee Towers, maar het origineel Sweet Caroline van Neil Diamond. Right. Here we go. Where began.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 Touching hands Reaching out Touching me Touching you Sweet Caroline The times never seem so good I look at the night And it don't seem so lonely We fill it up with only two Me and you And when I hurt Hurting runs off my shoulders Touching walls, reaching out, touching me touching you, sweet Caroline. Good times never seem so good. Sing it with me. Travailler des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, eh oui, pour gravir, oh oui, le, le sommet. En oubliant, oubliant souvent, dans, souvent, dans, ma course contre le temps, mes amis. Corps perdu, accord perdu, j'ai couru, à soif et à soif et obstiné. L'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est la je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tueux, mes amis, faisaient très bien l'amour. Ah, oui, mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent, c'est dommage. Je peux roger de longs jours. Pour être fier, fier, fier je suis fier fier, fier. fier entre nous, entre nous, je, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mes idées. Pas tout à fait Pour trouver Je l'admets Mes amis Mes amours Mes emmerdes ah, Mes relations Ah mes relations Sont vraiment sous haut placé Très haut placé Décoré Très décoré très influent. Très influent Beudonant Très beudonant Des gens bien Très très bien Ils sont sérieux Trop sérieux, sérieux Mes prêts Mes amours, mes emmerdes, mes amis étaient pleins souciants. Oui, mes amours avaient le corps au lent. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui quand j'y pense. Bon oh. mais peu l'importance et c'était le bon. Les canulars, les, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac. Les refrains, tout ce qu'il fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours. Ja, Jolanda, het, is, uh, het einde is alweer bijna daar, hè? het is bijna vijf uur. Het einde is in zicht, ja, ik denk ondertussen, ik ga even in de computer kijken, en maar... Uh, wat een kort Grieks nummertje was dat. Ja, de ja, Grieken zijn enorm is altijd fel en korter. Ja, nou ja, ze hebben niet zoveel geld meer, hè. dus vandaar dat oh, het dat waarschijnlijk het wat korter is. We gaan alweer naar het einde toe, Zertaki, uh, en dan uh, eindigen we met... Uh, ja, het is eigenlijk een Oda aan André Hazes, hè, want het... Uh, oh ja, ja want ja. Ja, ja. hij is niet meer. Hij is ook al een jaar of zes ja. overleden, ja, denk ik nou. Ja, ja. En ja. daar was toen een herdenkingsconcert. Ja, wat een happening was ja. dat, hè? Ja. Het was eigenlijk, eigenlijk was het eigenlijk ook weer zonde als je het miste. Ja. En ik wilde er eigenlijk heen gaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb spijt. Maar ja, ja. voor tijd dat er weer een bekende Nederlander gaat, ja. <laughs> dan gaan we naar de ja. Kuip. Ja. Ja. We gaan uh, tot uh, het nieuws uh, gaan we dan uh, een, een nummer van Hazes draaien. Sander de Buissonier met uh, Zij houdt van mij. zij nog te slapen ik vroeg haar gisteravond wacht op mij misschien ben ik vanavond vroeger vrij ze knikt wel ja maar ze kennen mij oh. nu sta ik voor u Ik heb nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg.